11 uur Herman Vriend met het NOS-journaal. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over de situatie in de Syrische stad Kouzer. De stad vlakbij de grens met Libanon wordt al twee weken belegerd... door troepen van president Assad. Duizenden burgers zitten in de val en kunnen geen kant op. Het Rode Kruis wil graag Kouzer in om mensen te helpen... maar dat kan alleen met toestemming van de strijdende partijen. De Verenigde Naties dringen aan op een staakt het vuren... voor de evacuatie van honderden gewonden... Het regeringsleger van Assad krijgt hulp van de Libanese organisatie Hezbollah. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima beginnen morgen een tweedaags bezoek aan Duitsland. Het koningspaar komt aan in Berlijn voor een kennismakingsbezoek bij bondskanselier Angela Merkel en bondspresident Gauck. Daarna sluit het paar zich aan bij een handelsmissie in Zuid-Duitsland. Die was al gepland voordat koningin Beatrix eind januari haar aftreden bekendmaakte. Nu Willem-Alexander koning is gaat aan de handelsmissie eerst de gebruikelijke kennismaking in de hoofdstad vooraf. In Leeuwarden is gisteravond een man overleden nadat hij was aangereden door een trein. De man stond met zijn fiets aan de hand op een spoorwegovergang. De politie denkt dat hij aan het bellen was. De machinist probeerde de man van 28 nog te waarschuwen, maar dat lukte niet. De spoorbomen werkten gewoon, zegt de politie. De babyvoeding van het kruidvat zal binnenkort geen plofkip meer bevatten. Dat heeft de drooggisterijketen laten weten aan de stichting Wakker Dier. Vanaf augustus wordt de plofkip vervangen door kippen die volgens de EU-normen vrije uitloopkippen heten. Een plofkip is zes weken oud als hij wordt geslacht en krijgt veel antibiotica toegediend. Een vrije uitloopkip leeft twee weken langer en krijgt minder antibiotica. Het weer. Veel zon en droog. Het wordt 14 tot 17 graden. De komende dagen wordt het warmer. Na woensdag zelfs iets boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie met een file die er gisteren ook stond op de A7... Hoorn richting Zaandam door werkzaamheden bij Purmerend-Zuid 2 kilometer. En door een ongeluk op de A27, Goorkum richting Breda... ...staat tussen Nieuwe Dijk en Hank 2 kilometer file. Daar is de rechter rijstrook dicht.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 Ook interim managers en financials gaan naar mover.nl/zeker van inkomen. Dit is Radio 1. WPRO. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen en Jos Palm. Welkom terug bij OVT. Straks een documentaire over hoe Goudkoorts de zogenaamd nuchtere Nederlanders in de jaren 50 helemaal gek maakte en een verhaal over hoe diezelfde Nederlanders... aan het begin van de 18e eeuw werden meegesleurd... in een geschiedenis van oplichting, spionage, ontvoering en illegale wapenhandel. Maar eerst laten we u een fragment horen van het nieuws van deze week. Dan krijgen we nu een zeer bijzonder lot, de 2566. Dit is namelijk een haarlotje van koning Willem I. gevat in een medaillon. Dit is door zijn tweede vrouw gegeven aan zijn hofmaarschalk. En door vererving in de familie is het nu op de veiling terechtgekomen... Zeer veel interesse, veel telefonische leidingen en ook schriftelijke biedingen. Ik mag beginnen bij 1200 euro's geboden op commissie. 2400 en 2600 bij Meghan. 2800 bij Hans geboden aan de telefoon. 3000 bij Meghan geboden. Niemand meer dan 3000 euro voor dit zeer bijzondere kavel. U weet het allemaal zeker. 3000 euro voor de 341. Gefeliciteerd. Ja, u hoorde het goed. Het ging hier om het haarlokje van koning Willem I. En dat lokje werd dus afgelopen week geveild in het Zeeuws Veilingshuis in Middelburg. En dat leverde maar liefst 3000 euro op. Ons Koningshuis, het slaagde natuurlijk weer in telkens onze nationale aandacht te trekken. En nu wel met iets heel bijzonders en curieus. Aan de telefoon historicus en biograaf van Willem 1 Jeroen Koch. Goedemorgen Jeroen. Goedemorgen. Je wist van het bestaan van het haarlokje? Uh, nee, dat wist ik niet. Nee, Ik, ik uh, las het uh, van de week uh, in een mail. Uh, heb je gehoord dat er vanochtend een haarlokje is geveild met de direct de vraag, uh, uh, zou het echt zijn? En? Uh, dat zou heel goed kunnen natuurlijk dat het echt is. Ik bedoel, er werden wel, want dat hebben wij uh, uh, met het onderzoek naar koning Willem I, Willem II, Willem III wel gezien. Er werden wel haarlokjes uh, meegestuurd bij brieven bijvoorbeeld. En het was natuurlijk ook niet ongebruikelijk om, uh, om na overlijden. En ik denk dat dat eigenlijk, dat het hier vandaan komt, dat na overlijden een, een haarlokje werd ja. afgeknipt. Want, want wie heeft het afgeknipt? Nou, ik vermoed uh, dat, uh, dat Harriet de Doelt van Monders, de tweede vrouw van, uh, van koning Willem I, uh, dit in uh, december 1843 uh, zelf heeft gedaan. Uh, hoe is het dan, dat haarlokje heeft ze afgeknipt, neem ik aan om, o, neem ik aan, om zelf te bewaren als... Uh... De vraag is ja, eigenlijk, hoe, ja. hoe komen wij ernaar? Ja, hoe nou, hoe we... komt het in het publieke domein? Ja, dat, dat, dat die tweede vraag kan ik niet uh, beantwoorden. Die is ongetwijfeld, uh, wat net daar gezegd werd, uh, Henriette Doeltremont heeft dat bewaard. heeft er een soort voedraal uh, of een medaillon omheen gedaan, een soort reliek uh, En dat is later dus in, in bezit van de Hofmarschalk terechtgekomen. En dan zullen de, de nabestaanden uh, van de Hofmarschalk uh, uh, dit uh, recent wel naar het veilinghuis hebben toegespeeld. Er zijn er heel veel van dat soort haarlokjes van oranjes dan in omloop. Nou, oh, weet ik niet. Het is wel zo dat wij in het koninklijk Huisarchief in, in, in brieven van de familieleden met enige regelmaat haarlokjes zijn tegengekomen. Bijvoorbeeld als, als een van de kinderen naar het buitenland moest om daar verdere opleidingen te, te, te voltooien in Brunswijk of elders. Dan werd er in de brieven wel een haarlokje meegestuurd van, van broer of van zus. Of als er geen kind geboren werd, een lokje van de, van de pasgeborene nou, als die met haar ter wereld was gekomen wat is daar dan de gedachte achter, dat haar? Ja, nou, toch een soort idee, idee, idee van nabijheid. Een idee van, uh, <laughs> ik denk eigenlijk dat je het moet vergelijken inderdaad met die Rooms-Katholieke reliquie. Het idee dat je daar toch uh, een tastbaar bewijs hebt van bestaan van, uh, van betrokkenen. Ja, want je zegt net, de, dat was eigenlijk een soort, was het nou normaal? Was het nou iets abnormaals wat de Oranjes deden? Of deed iedereen dat een beetje in oh, nee, nee, haar lokken nee. knippen? Nee. ...in de 19e eeuw uh, zeer gebruikelijk uh, om het te doen. Uh, uh, de Multituli-biograaf Multituli van de Meulen, die nu Willem III heeft gedaan... ...die heeft dus ook uh, uh, haar van Multituli aangetroffen in, in brieven of anderszins bewaard. En ik herinner mezelf uit Salzburg een, een, een, een haarlokje van, van de jonge Mozart... Dat heb jij uh, aanschouwd? Heb ik aanschouwd, ja. ja. Met om mij heen twee Italiaanse dames die, die echt helemaal lyrisch werden van dit, van dit plukje haar. Alsof daar het geheim van, uh, van alle muziek in zat, zeg maar. Ja, dus het werkt? Uh, het werkt, ja, voor heel veel mensen. Hè. Dit is het uh, uh, uh, tastbaar bewijs, uh, in dit geval, dat de koning heeft bestaan. En dat Mozart uh, echt heeft geleefd. Um. Zijn er dan nou nog meer dingen van de oranjes die op deze manier uh, geveild zouden kunnen worden? Uh, ja, dat ligt er al op zijn omloop zijn. We hebben nog wel meer uh, uh, lichaamsproducten aangetroffen. in uh, Lichaamsproducten? Uh, ja, om het zo maar te zeggen. Ja, je, je, je kunt je natuurlijk aan haar denken. Maar wij, wij zijn er eigenlijk vrij zeker van dat toen wij daar met z'n drieën de brieven van vooral Willem II aan het bestudieren waren. Dat er brieven bij waren uh, met sporen van tranen van Willem II. Een, een, een, het was een groot militair, maar ook een zeer emotioneel man. En het is duidelijk dat, dat soms het doorlopen van, van, van, van uh, letters in zijn brieven... enkel en alleen verklaard kon worden door het feit dat hij had zitten huilen bij het schrijven. En, en was dat ook een ja. beetje aan de tekst af te lezen? Ik bedoel, was ja, er ook een bewijs kijk. voor deze stelling? Jawel, jawel. Dan krijg je dus echt een larmoyante brief in alle opzichten, zeg maar. En uh, dan, dan, dan, dan zijn duidelijke uh, tranen gevloeid. Zou je dat nog met DNA aan kunnen tonen? Uh, dat het tranen zijn van Willem II. Ja, dat is een forensisch laboratorium. En dan moet je bovenin. Die natuurlijk, uh, ook een zekere proef kunnen hebben. Dus dan moet je ook een haar hebben van, uh, waarvan je zeker weet: dit is een oranje. En nou, dan kun je het natuurlijk vergelijken. Ja. Nou, heb, weet je intussen ook wie daar 3000 euro voor betaald heeft? Nee, nee, dat weet ik niet. Ik heb, ik heb, wat ik heb gelezen van de week is dat het een Belg is. die deze uh, haarlok van Koning Willem-Eendert heeft het, het zijn. Het was verstopt ook ooit hun koning. He, dus, ja, dus dat verklaart ja. het misschien. He, nou heb ik ook begrepen dat die oranjes naast. Uh, elkaar haren toestuurden van kinderen en zo. Dat ze ook in de tijd van de 19e eeuw elkaar ook portretjes stuurden ja, en dergelijke. Ja. Vertel eens, wat, wat ja, moeten we nee, ons daarbij dat, voorstellen? Dat zie je natuurlijk ook heel veel. Dat wordt heel erg groot eh, vanaf het midden van de, van de 19e eeuw. Als de portretfotografie opkomt, dan kunnen die foto's natuurlijk rondgestuurd worden. En eh, daarvoor zie je het, dan zie je het ook bij de oranjes, dat ze elkaar ook inderdaad eh, portretten eh, toesturen. Ook weer bij langdurig verblijf in het buitenland. Hè. Dan, dan eh, wordt er een portretje geschilderd. Eh, zowel Wilhelmina van Pruisen, dus de, de, de, de vrouw van Willem V, als later eh, Mimi, de vrouw van Willem I, zijn eh, schilderden. Mimi zelfs heel erg goed en die maakte dan portretjes van familieleden en dat ging dan mee naar de familie elders en dat vind je ook in brieven van enorme verrassing als dan in het postpakket een, een portret wordt aangetroffen of zoals Willem 1 ook schrijft als hij nog verloofd is met Mimi dat hij schrijft aan zijn zus ik raak niet uitgekeken op haar portret dus heeft hij duidelijk ook een schilderijtje van hem bij zich in de buurt dat is wel, wel, ja, wel heel erg leuk ja. Ja, ja. goed je, hebt, ja. je had toch moeten bieden misschien op dat haar Jeroen. ja, ja nou, weet nou, je wat dan had je toch een bijzonder Uitgaven straks van je biografie met voor iedereen die dan extra mooi ah. wil hebben. één haar van, een echte haar van Willem I. Van Willem I, ja wie weet. Dat je moet kans reclame, maar, laten ja, lopen. Maar, ja, maar er is natuurlijk nog een veel mooier reliquie bewaard. En dat is dan niet echt, zeg maar, haar van een van de koningen. Maar het allermoorst bewaarde reliquie. Dat is natuurlijk het paard van, van koning Willem II. Dat is Weksi. Leg eens uit. Ja, Wexie is het paard dat, waar Willem II op zat uh, toen hij in Waterloo vocht tegen Napoleon. En Wexie, en een bruin paard, een bruin strijdros, uh, is, uh, is onder hem uitgeschoten. Dat gebeurde veel. Hè. Die paarden waren makkelijker te raken dan de berijder. Dus schoten ze het paard onder die officieren vandaan. En Wexie uh, uh, raakt daar gewond en wordt vervolgens uh, uh, uh, ja, uh, gedood. Het kan, kan niet meer uh, leven. En wordt opgezet. Hè. Dus de huid is bewaard, gevuld met en Wexie staat nog steeds in de koninklijke stallen. Juist, en, en, en is, ja. dat, is dat te zien voor iedereen of echt? Nee, nee, nee, dat is niet te zien, dat is niet te zien, nee, nee. nee. Overigens, overigens is ook dat niet uniek, hè. Ik las dus dat ook het paard van Van Wellington, uh, Kopenhagen, oh, Kopenhagen. Ja? en het paard van uh, Napoleon, Marengo, zijn ook opgezet. Dus er zijn nog minstens drie paarden over van de slag bij Waterloo. <laughs> Juist, nou <Okay>. Jeroen... Ja. <laughs> Fijn voor al deze heerlijke <laughs> ja. informatie, Jeroen Koch. Ja, okay. graag gedaan. Dank je wel. En dan nu de tragiek van de verloren vriendschappen. En dan hebben we het over de vriendschap tussen de Nederlandse Republiek... en Rusland en Zweden tussen 1714 en 1725. Aan het begin van de Grote Noordse Oorlog in 1700... waren de diplomatieke betrekkingen nog uitstekend. De Baltische handel verliep ook goed. Maar aan het einde van die oorlog waren de verhouding heel erg verslechterd. En wat was er nou gebeurd? De achterflap van het boek Het Verhaal van Twee Verloren Vriendschappen... van Hans van Koningsbrugge belooft ons een geschiedenis van... Illusies, misverstanden, ontvoering, spionage, illegale wapenhandel, psychologische blunders en mismanagement. Hans van Koningsburg, hoogleraar Russische geschiedenis en politiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, zit nu in de studio van RTV Noord in Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Die ingrediënten klinken echt heerlijk. Eigenlijk alles wat een goed drama nodig heeft. Vertel eens. Um, zullen we ze één voor één doen? Dat vind ik prima. Of misschien is het toch verstandig om eerst te beginnen bij wat nou eigenlijk de achtergrond is van dit hele verhaal. Ja, wat, wat hebben we daar te zoeken en wie en et cetera? Nou, uh, dan begin ik even in de 17e eeuw. Uh, het Balticum is natuurlijk uh, van levensbelang voor de Nederlandse economie en we proberen daar een soort uh, machtsevenwicht te handhaven. Hoe doen we dat? Dat doen we met defensieve allianties, we doen het met handelsverdragen, want dan kunnen onze onderdanen kunnen beter concurreren met uh, bijvoorbeeld Denen of Zweden en waar nodig grootschalig militair geweld. Dat is de situatie in de 17e eeuw. In de 18e eeuw doen we dat eigenlijk allemaal niet meer. En dat is, uh, dat is eigenlijk uh, gebeurd... omdat we politieke invloed verliezen na 1713. Ja, maar heel even. Je zegt dat Balticum, alsof iedereen meteen begrijpt... waar het dan allemaal over Oostzeegebied. gaat. Oostzeegebied. Ja, juist. Maar het gaat erom dat daar verschillende naties, landen... allemaal ook wat te zeggen hebben. En daar moet je dus wat meer regelen als Nederland, als je daar iets wilt. Nou, regelen, ja. Of, we, we, hoe, dan, hoe zit ja, het dan? Om welke landen uh, gaat het verder? Nou ja, in, in de 17e eeuw gaat het natuurlijk over Zweden en Denemarken. En in de 18e eeuw, na de slag bij Poltava in 1709... gaat het over Zweden en Rusland. En dan moet je dus, als je... De, de traditionele Nederlandse politiek is machtshandhaving. En daar komt niks meer van terecht nu. En hoe komt dat dan? Dat komt omdat wij... Um, en, en dat is het unieke van het verhaal. Als je naar de Russische kant kijkt, dan zit Saar Peter I. Dat is eigenlijk een hollandofiel. En aan de Zweedse kant zit rond 1720 koning Frederik I. Dat is een uh, generaal geweest in de Nederlandse dienst. Dus is ook een hollandofiel. En Ideaal toch, zou je denken. Precies. Dat, die, toen ik dat zo doordacht... De, toen. Hoe kan je het verprutsen? Nou, dat is eigenlijk het verhaal. Hoe kan je het verprutsen? Nou, vertel. Maar ik begrijp eigenlijk niet wat er precies verprutst. is. Nou, dat gaat hij nu vertellen. Oké, okay, nou, oké. Okay. Nou, oh, ver, nou, verprutst is dat wij in de 17e eeuw, eind 17e eeuw... Een geweldige politieke invloed hadden... waardoor we eigenlijk dat gebied grotendeels naar onze hand konden zetten. En in de 18e eeuw is dat voorbij. En dus is ook de handelspositie van onze kooplieden zwaar aangetast... We hebben gewoon die verhoudingen met zowel Rusland als Zweden... hebben we op het spel gezet. We hebben het niet handig gespeeld. En die zijn grondig bedorven. Nou, niet handig, dat is een eufemisme, dat is vriendelijk. Het is gewoon <lacht> gepruts. pruts. <lacht> La laten we um, jullie het suggestie... Het Jullie, nou, suggestie, jullie suggestie en legale wapenhandel. Dat, uh... Nou, laten we uh, aan het begin van de Grote Noorse Oorlog... dan is uh, aan Zweden uh, heeft een defensieve alliantie met de Republiek. Als gevolg daarvan helpt de Republiek Zweden tegen Denemarken. Oké. Okay? Maar tegelijkertijd komt er uit Amsterdam een stroom wapens op gang richting Rusland. Nou, dat is toch ongelooflijk? Dat je, je je eigen bondgenoot zit te ondermijnen vanuit, je, vanuit een ander deel van je land. Ja. Dus het centrale regime ondersteunt Zweden. Het centrale regime komt zelf in oorlog met Spanje en Frankrijk. En wacht, raadpensionaris Heintjes wacht op Zweedse regimenten. Dat zijn de beste van Europa. En hij denkt, die ga ik inzetten in West-Europa. Daar komt niks van terecht. Waarom niet? Omdat vanuit Amsterdam de, die, dat centrale beleid doorkruist wordt. Geen controle dus uh, op de handelaren... die denken hun geld e te kunnen verdienen met wapens naar Rusland. Exact, exact. En... Na 1709, en dat is het frappante, dan zou je gaan zeggen... dan gaan we eens nadenken of het nou in ons belang is... dat Rusland de nieuwe dominante macht in het OC-gebied ja. wordt. 1709 en uur, waarom eigenlijk? Wat was dat is de slag, slag bij Poltava. En die had Rusland gewonnen? En die heeft Rusland ja. gewonnen. En na die slag is Zweden eigenlijk... Ja, dat, die, die, die gaat, steeds minder, dat gaat steeds minder weerstand bieden. Oké, okay, maar dan hebben we die wapens geleverd aan Rusland. Met Zweden is de boel al verprutst, euh, zoals u zegt. Um, dan neem ik aan... Nou, dat wacht het nou, even, die... nou, wacht even. Ik, ik ga er oh, ik even verder dus nou. op in. Okay. Ja, want dat verprutsen wordt nog veel erger. Want de Zweden, die als antwoord op alles wat er gebeurt in Oostzeegebied... die uh, kondigen een blokkade af van hun voormalige Zweedse havens die in Russische handen gevallen zijn. Wie zijn daar het grootste slachtoffer van? De Nederlanders. Dus honderden Nederlandse schepen worden door de Zweden opgebracht en verkocht. Dat is, dat is het ene punt. Die vriendschap is gedaan, lijkt het Die me vriendschap, uit. ja, daar zou je zo zeggen, we gaan praten. Maar we praten niet, wat doen wij? Wij zetten een Zweedse minister, annex ambassadeur, in Nederland vast. Die, heet, meneer, die wordt gearresteerd op verzoek van de Britten. Nou, dat voert te ver om te zeggen waarom. Maar even, als je dus ziet, je hebt al een, een getroubleerde verhouding. Vervolgens arresteer jij het, het mastermind van de Zweedse weerstand. Die arresteer jij. Uh, en het klapstuk is, we hebben hem gearresteerd. Hij zit in Arnhem Notenbenen vast. Uh, we arresteren hem. We denken na. We praten, we praten. Wat moeten we toch met die man? En op een gegeven ogenblik zijn de staten van Gelderland het zo beu... dat ze hem loslaten. En Den Haag heeft daar dus totaal geen controle meer over. Lees, Raad zijn heinsjes en zijn entourage. Is, is dat nou de... de ja, qua de genius, is, is dat nou de sukkel eigenlijk... die de hele boel verziekt in korte nou, tijd? Nou, sukkel vind ik, vind ik wel... Sukkel... Het is een in de, historische de, categorie, wel, uh, ja. Ja. Dat Zo wil <laughs> so, jij, zo wil jij so, niet oordelen als historicus. Uh, so, sukkel is... <laughs> nou, la, la, laat ik wat zeggen um, over de man. De man is 75 uh, in die tijd. Bijna 80 zelfs. Uh, is een van zijn uh, uh, vaste kernpunten is... problemen lossen zichzelf al op. Ja, maar dat doen ze nu dus niet. <laughs> en natuurlijk, in het oude, uh, uh, to toen er nog een stadhouder zat... drukte die de zaak door. Maar dat kan hij dus niet. <laughs> en uh, en, en even, even nog een voorbeeld over Zweden, hoe wij het verprutsen. Als in 17, ja, ik wil 18... zo graag nog heel even naar Rusland... want daar ja. hebben we toch Tsar Peter zitten... die wij ja, allemaal maar... toch kennen Goed. als onze grootste vriend. N N N Zelfs N N daar gaat het helemaal mis. Ja, daar gaat het helemaal mis. Waarom? Omdat Rusland misdraagt zich... Uh, Nederlandse schepen in Russische havens, die worden, ja, daar worden het waren van in beslag genomen. Die worden geplunderd, weet ik het allemaal niet wat. Er worden mensen ontvoerd. Een mooi verhaal is een, een, een Nederlander, van het, uh, een, een officier van het Gronings garnizoen. Die wordt door, uh, nou ja, eigenlijk door de Russische ambassadeur in Hamburg ontvoerd. Omdat hij het geheim van brandend water zou kennen. En brandend water, nou ja, als je houten vloten hebt, hè, net als in de Byzantijnse tijd, dan is het gedaan met je. Ja. Dus uh, die man die wordt naar Hamburg gelokt, uh, die wordt gevangen gezet... en in, komt in de Peter-en-Paul-vesting terecht. Nou, Dat is internationaal wangedrag. Hetzelfde. Russen steken een aantal Nederlandse koopvaardijschepen, ongewapende schepen bij uh, Helsinki in brand... en weigeren daarvoor uh, schadevergoeding. En het allerergste incident is de Nederlandse gezant in Sint-Petersburg... meneer De Bie. Meneer De Bie schrijft naar huis... Uh, over de samenzwering van kroonprins Alexei. De vermeende samenzwering, zou ik eigenlijk moeten zeggen. Uh, die Alexei die komt ook in de Peter-en-Paul-vesting terecht. Die wordt met de knoet bewerkt en overlijdt. De Bie schrijft naar huis, doet dat ongecodeerd. En die schrijft, de tsaar, dat is een monster en er is alleen maar kritiek. En bla, bla, bla, bla, bla. Nou, dus dat, die, die wordt uitgewezen. Nou, daar hebben we niet eens diplomatieke betrekkingen meer. Ja, dan moeten we nog even duidelijker dat maar Hij kan het naar huis schrijven als een, in een soort diplomatiek stuk. Maar hij heeft niet in de gaten geloof ik dat iedereen dat leest en dat dus wat hij ja. schrijft ook bij de tsaar zelf terechtkomt. Hij, hij heeft niet begrepen, hij, hij snapt niet dat er, of hij weet niet, maar ja, daar ben je natuurlijk onnozel, want de hele 18e eeuw zit er vol mee, dat op postkantoren alles gekopieerd wordt. Dat weet hij niet. Nou, een drama is ook, en dat is even daarvoor, het tweede bezoek van Peter aan de Nederlanden. Dat mislukt, valikant. Hij krijgt geen lening in Amsterdam. Hij, uh, nou, een mooi voorbeeld is over de, eigenlijk hoe men over hem denkt en over, ja, over Rusland. Zijn vrouw krijgt een kind in Wezel. Uh, en, over, uh, de in, over de Duitse grens. Net over de Duitse grens, ja. ja, ja, ja. En uh, vervolgens, de Den Haag begrijpt of verwacht met reden dat men Peter zal worden gevraagd... en met, bij de doop dat de, de heren Staten Peter zullen zijn. Nou, dat kind overlijdt en dan is de verzuchting in gelukkig, de gelukkig Gelukkig hoeven tenminste geen cadeau te kopen, want dat scheelt weer geld. Nou, dat is toch geen hartelijke relatie? Maar wacht, wacht nou eventjes. De, de heren Staten... Uh... Generaal, ja, die, je zou ja, de geacht worden Peter te zijn. Peter, hè, bij Pe de doop. Peter en Meter, hè, dus gewoon ja. doop. Peter, Peter, ja, nee, voor de duidelijkheid. Ja, ja. ja, ja. ja precies. En, die, en die zijn Men is inderdaad dolgelukkig dat het niet hoeft. Het is zelfs zo erg dat in Amsterdam... Uh, de, de, de water, dan vragen de burgemeesters, zullen we met z'n allen een cadeau inzamelen? Hè, aan de Oostzeehandelaren, hè, de mensen die op zeg. Rusland handelen. Voor de keizerin. En het altijd is, dat doen we niet. Hebben we geen zin in. Zeg, had je in die 17 e en 18e eeuw niet gewoon een diplomatenklasje? Er was toch een hoop ellende bespaard gebleven? Nee, nee, nee dat, dat had je toen niet. Nee, nee, nee, nee, nee. Uh, dat zijn mensen, bijvoorbeeld de, de, de opvolger van de B in Rusland... dat is gewoon een, een luitenant uit het Amsterdamse garnizoen. Het, het is, we moeten helaas stoppen. Het is een heerlijk verhaal vol met vreselijke voorbeelden over mensen. En, en hoe het dit is pas 20%. Oh, okay. De mensen die alles willen weten, moeten het uh, boek lezen van Hans van Koningsbrug. Het boek heet Twee verloren vriendschappen: de Nederlandse Republiek, Zweden en Rusland tussen 1714 en 1725. Hans van Koningsbrug, heel hartelijk dank. Graag gedaan. We gaan uh, door met het spoor terug. En daarin vandaag een programma van Jan Maarten Deurvorst. In de jaren 50 ontketende een fruitteler uit Weidewormer een goudkoorts die zijn weergaan niet kent in Nederland. Hij was ervan overtuigd geraakt dat er voor 75 miljoen gulden goud aan boord lag van het Duitse vrachtschip Renate Leonard toen het in 1917 getorpedeerd werd voor de kust van Texel. Vlak na de Tweede Wereldoorlog begon hij met een bergingsoperatie waarop 3500 Nederlanders intekenden en waar ze geld in stopten. Matroos Arthur Pfeiffer was getuige van de torpedering. Op een nacht zijn we uitgevaren waarbij grote haast bij vertrek werd gemaakt. We stoomden full speed naar zee. Tussen 8 en 9 uur ochtends waren we ter hoogte van Tessel. We konden de kust zien. Ik zat in het kraaiennest en riep, u boot. Eerst verscheen de periscoop. Duidelijk zag ik de bellenbaan. Even later werden we precies op de machinekamer getroffen. Door de klap van de torpedo werd ik tegen de wand van de stuurhut geslingerd. Direct ging het schip op bakboordzijde liggen. Van de hoge kant ben ik in zee gesprongen. Ik had geen gelegenheid nog iets te redden. Ik heb nog wel geprobeerd terug te zwemmen om de timmerman te redden, maar dat was veel te gevaarlijk. Het schip trok en de kooks van het deklasje hinderden bij het zwemmen. Ik merkte dat ik het niet zou halen. Vervolgens had ik de grootste moeite om van het schip weg te komen. De timmerman heeft het niet gehaald. Ook een der vrouwen die aan boord waren heb ik met de benen omhoog naar beneden zien gaan. Voor zover ik weet ben ik de enige overlevende die de torpedering en de beschieting heeft meegemaakt. Hierbij verklaar ik dat dit de waarheid is. Nu, een eeuw later, ligt het wrak er nog, op 20 meter diepte. Afgelopen zomer werd het nog bezocht door wrakduiker Jaap Ilman uit Dessel. Nou, die dag hadden we geluk. En uh, was het uh, boven helder en beneden helder, dus je had een goed overzicht. En daar kon je dus duidelijk uh, de wrangen en, en de spanten en een stukje van dek zien... Maar wat mij ook opviel, wat, eh, wat bergingsmateriaal, er lag een blokje beton lag daar en wat ankertjes en rommel. Maar, eh... maar... Wat wil dat zeggen? Dat, dat, dat, dat, er lach, dat er eerder mensen geweest waren? Ja, dat was gewoon duidelijk, dat kon je wel zien. Hè? Dat waren de goudzoekers. Ja, en eh, wat dat betreft viel die duik een beetje tegen, want ik heb helemaal niets zien glimmen daar. Dat was wel heel erg jammer. En als het wel zo zou, was, dan had ik het toch niet gezegd, maar dat was echt niet zo. <lacht> nee. Ja. In de eeuw dat het wrakken lag, was het schip onderwerp van de heftigste goudkoorts van de Nederlandse geschiedenis. Opmerkelijk genoeg begon die goudkoorts in het kleine Zaanse dorp bij de Wormen. En werd die opgewekt door een aanlastige fruiteler, Piet Visser. Wie die man was die zoveel Nederlanders wist te bewegen geld in zijn bergingsmaatschappij te storten, vertellen zijn toenmalige buren. Piet Gans, meneer Marijs en Piet Prinsen. Ja, het was een hele sobere man. En uh, hij had ook niet zoveel. Hij liep veel op met een hoedje op. Met een hoed. Ja, op met een lange jas. En op de fiets. De auto had hij niet. Hij ging altijd met zijn paardenwagentje naar Sandam toe, want daar werd ze fruit geveild op de veiling in de dus nee, nee. Maar het was eh, gewoon armoed hoor. Hij had wel, was hij modern, want hij had een, in zijn boomgat had hij dus een lading leggen met spuitnippels. En dan had hij, in zijn schuur had hij dus een pomp staan en dan kon hij zo al die bomen spuiten. Oh, dat, dat vertelde jij vanmorgen nog? Ja, met een pistraaltje. Ja, jongen. met een pistraaltje. Ja. Maar goed, eh, <laughs> dat had hij dan uitgevonden. Het was ja. altijd iets apart. Ja, in... Zie idee was goed. CD idee was goed. In de jaren 50 hadden de meeste Nederlanders het niet breed. Zeker niet in Wormer, het polderdorp tussen Zaanstad en Purmerend... waar visser geboren en getogen is. Toch is het dorp helemaal in de greep van de goudkoorts geraakt. Ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment... Ja, toen zat ik te vissen op het dorpje Nek... En toen komt er eentje naar me toe, een zoon van de bakker, een paar jaar ouder. Hij zei, weet je wat ik gekocht heb? Ik heb een aandeel gekocht van Piet Visser voor 25 gulden. Nou, hij zei, die gaat goud omhoog halen. Nou, ik zeg, doe je best. Het was een sensatie eigenlijk, dat hij de mensen zo gek kon krijgen... dat ze allemaal aandelen kochten. Ja. Ja, ja. Nou, en er ja, liepen was... mensen waren erbij, die, die waren lyrisch ervan. Die zeggen, nou, we worden rijk. De burgemeester, de toenmalige burgemeester van de, van de Weide Wormer... Uh, dat was de burgemeester Groot, die er eentje gekocht heeft van duizend gulden. Nou, helaas, daar heeft hij ook niks mee kunnen doen. Dus hij was zijn duizend gulden kwijt. Nee, dat... nee Maar er waren mensen die geloofden er heilig in dat het goud boven water kwam. En uh, hij kon ze goed overtuigen. En hij had altijd een keurig verhaal in, in de krant... 3500 Nederlanders kochten gezamenlijk voor 400.000 gulden aandelen in de bergingsmaatschappij van Piet Visser. Met dat geld werd onder andere een duiktoorn gebouwd van 26 meter hoog om het goud uit het wrak te delven. De hele onderneming werd bestierd vanuit het huisadres van Piet Visser. Zijn enige zoon, de 67-jarige Gerrit Visser, kan zich de opwinding in huis Visser nog goed voor de geest halen. Ja, dat, dat was toen een. hectische tijd. Hectisch. Hoezo? Nou ja, eh. uh, aandeelhouders, uh, gaan zo maar door. Aandeelhouders, weet je niet. Uh, 3300 aandeelhouders bij betrokken. En uh, er, was, uh, er is 400.000, 2000 gulden inschrijving betaald. Er was nog een particuliere geldschieter. Uh, Mevrouw vrouw Heugner uit, uit Hattem MLA 2. Hebben er ook 70.000 ingestoken. En er is nog meer mensen geweest die daar geld ingestoken hebben. Er is wel meer dan 500.000 schulden mee naar de haaien gegaan. Hoe, is, hoe heeft uw vader ontdekt dat er goud in dat, uh, in dat wrak zat? In 1936 is er een laar een aangespoeld bij Kampenduin. En toen zeggen die visserleu, weet je niet. Die weten altijd wat het met die wrakken aan de hand is. Die zeiden toen... Dat is van de Renato dat. Want er zat voor 87 miljoen nul 18.575 gulden in. Maar er zat uh, voor 11 miljoen kakaoboter in. En door het wrak gezinken is er een leuke eraf gespoeld. En toen is die er aangespoeld op de stranden. En die kakaoboter kent tegen zeewater. Hè? Die is ook wel geld waard. Heel wat zelfs. En hoe kwam uw vader er dan bij? Nou, Toen zijn ze gaan. Snuffelen in de geschiedenis van de Renate Leonhard, hoe dat allemaal kwam. Piet Visser had in 1937 een bijbaan als laboratoriumhulp in Kamperduin. Op een dag moest hij een monster cacaoboten onderzoeken. Het bleek een monster van de Renate Leonhard. Hij ontdekte dat deze lading helemaal niet genoemd werd... in de officiële laadpapieren van het schip... Verder bleek dat er allerlei geruchten bestonden omtrent het scheepsvrak. Nieuwsgierig geworden gaat hij verder met zijn onderzoek. Dan ontdekt hij dat er behalve cacaoboten nog allerlei andere zaken ontbreken op de officiële ladinglijst. De rest van zijn leven staat daarna eigenlijk in het teken... van het onderzoek naar de Renate Leonhard. Zijn boomgaard laat hij verwilderen. Ik krijg van verschillende kanten te horen... dat Visser zijn onderzoek nauwgezet heeft gedocumenteerd... in een lijvig manuscript... Maar niemand weet of het nog bestaat of wellicht vernietigd is. Dan krijg ik op een dag het volgende mailtje van Jurk Kingma... van de stichting Zaans Erfgoed. Bent u ervan op de hoogte dat bij het gemeentearchief Zaanstad... een document ligt getiteld PA, dat staat voor persoonlijk archief... 0376 P. Visser? Het heeft als status geheim. Wij hebben er nog niet in mogen kijken, misschien lukt u het wel... Ik stel mijn geluk op de proef en maak een afspraak met mevrouw Schaap... de archivaris van het gemeentearchief Zaanstad in Koog aan de Zaan. Nou, kijk, hier ligt het. Hier ligt het. Het manuscript. 20 centen, drie ma grote mappen. Het zijn drie grote mappen inderdaad. En het is schitterend om te zien... De eerste wow. pagina nog gewoon echt geplakt met de naam van het schip. In drie kleuren? In drie kleuren, ja. roze, oranje en rood. En wat staat erop? Het oorspronkelijke manuscript met bijlagen... samengesteld door Piet Visser, te de wormer... Uh, nu hoorde ik via via dat dit document eigenlijk uh, geheim was. Uh, is, dat, is dat zo? Uh, bij, het, uh, bij de overdracht is er wel gezegd van... Uh, let op, uh, er zijn uh, nog een paar personen die nog... ja, eigenlijk... Personen die op het schip gezeten hebben toen het dus in 1917 uh, aangevallen werd. Uh, nu is het zo van, ja, je mag bijna vanuit gaan dat al die personen wel overleden zijn. De meeste mensen worden niet ouder dan 100. Ja, ja, de uitzondering, de sterke na natuurlijk. Dus... Ja. Maar waarom moest die dan eerst dood zijn? Waarom was dat? Uh, de, nou ja, er, er wordt nogal wat dingetjes geschreven over mensen. Omdat er nogal wat ruzie was binnen de bergingsmaatschappij. Binnen de bergingsmaatschappij, ja. inderdaad. Het was echt heel veel. Uh, leugens, intriges en vooral alles en nog wat. Mensen werden voor zwart Het maakt elkaar zwart elkaar uh, voor ja. zwart uit. En, uh, ja, ja. Ja. en mag ik het nu inzien? U mag het inzien, want ik heb gekeken van wat ik op dit moment in het, uh, docet, in het manuscript heb gezien. Dus het manuscript kunt u inzien. Ja. ja dat dus ik is zou heerlijk. zeggen, ga uw gang. Ja, ja het ligt, worden klaar. Goed, fijn. Maar dit is gigantisch. Het is echt gigantisch, ja. Dus dan hebben we alles bij elkaar, hebben we iets van, nou, 450 pagina's. Tja. Het manuscript begint met enkele getuigenissen van ooggetuigen uit 1917. Piet Visser heeft deze laten optekenen als bewijs... in de aanwezigheid van vier getuigen en een notaris. Zo is er de getuigenis van meneer de Vries uit Den Helden. Hij was de laatste die met de bemanning had gesproken... voordat ze omkwamen bij de torpedering. En ja, ze hadden gesproken over goud. Op de dag dat de Renate Leonard werd getorpedeerd... voer ik op een botter op de Noordzee. Voor de torpedering is het schip op de razende bol vastgelopen. Daar heb ik nog met de bemanning gesproken. Er waren twee vrouwen aan boord. De jongste vrouw was zeer zenuwachtig. Ze gaf te kennen dat ze van de Renate Leonard af wilde. Ik vroeg, waarom wil je er vanaf? Ze antwoordde, ik heb een angstig voorgevoel. Daarop stelde ik voor, ga met mij mee. Ze vertelde... Dat kan ik niet. Er wordt op ons geloerd. We hebben goud aan boord. Het is gestolen goud. Ik heb gezien hoe officieren alles hebben ingeladen. Vanaf Rotterdam loert men op ons. En ik vrees dat we weer beschoten worden. Hmm. Als het allemaal zo compact is... Ja. We zijn nu op pagina 11. Oeh. Ook is er een getuigenis van Wolf, de stoker aan boord van de Renate Leonhard. Hij zag iets opmerkelijks de avond voor het uitvaren. Ik ben van het stookhol naar de machinekamer gegaan en vandaar naar boven. Op het achterdek trad de tweede machinist me tegemoet met de vraag wat ik hier deed. Hij gelastte me daarop naar voren te gaan. Ik heb dit bevel opgevolgd. Wel zag ik officieren sjouwen met kistjes... De volgende ochtend, om slechts half acht, ontmoet ik de machinist weer. Dit keer in de machinekamer. En na lang aandringen zei hij... Nou, Wolf, ik zal het je maar zeggen. Maar het moet onder ons blijven. Hij vertelde dat we een heel waardevolle lading aan boord hadden. En dat het iets van goud was. Zoiets als 450 kistjes. Maar het kan nog wel meer geweest zijn ook. De kistjes waren per motor dekschuit naar Renate Leonard gebracht. De officieren hebben het zelf in het donker geladen, terwijl wij aan de boei lag. Maar denk erom, Wolf... Dat er niets over gezegd wordt. Dit moet echt geheim blijven. De renate Leonhard werd door een Nederlandse loods door de Rotterdamse haven en het verraderlijke water van de Noordzee geloodst. Het was Loods Noordijk. Ook hij heeft bij Visser onder Ede een verklaring afgelegd die tot in detail beschrijft wat er aan boord was. In juni 1917 werd ik gevraagd een Duits schip te loodsen naar Duitsland. Ik ontving daarvoor een ruim voorschot. Ik had eerder schepen met smokkellading naar Hamburg en Bremen gebracht. Dat was normaal. Nimmer was dit fout gelopen. De vrijdag voor vertrek waren er twee vrouwen aan boord gekomen. Die ene dame was aan een vorstelijk persoon gebonden. De andere was haar kamenier. Hun namen waren mevrouw Poortman uit Epe en Margarethe Everbank. De spanning aan boord was wat toegenomen, maar dat moest. Ik kon alleen maar in het spel meelopen. Er was mij te veel verteld, omdat ik als loods onmisbaar was. In voor- en achterruim zijn 22.000 balen cacaoboter, 439 kistjes chocoladerepen, 320 kistjes rozijnen, 5000 liter rum, 454 kistjes goud, 16 kistjes zilver, ruwe edelgesteente en schilderijen geladen. Een deklasje kooks van 130 ton diende voor verdere camouflage. Tot de lading hoorden onder andere kistjes goud, verzonden van de Nederlandse bank, die vermoedelijk van diefstal afkomstig waren. De Duitsers hadden er Nico Staal op geschilderd. De kistjes waren eigendom van een hooggeplaatst persoon, werd gezegd. Er waren vele miljoenen naar Nederland gevloeid, opdat Nederland neutraal was gebleven. Op een gegeven moment legt Piet Visser ook contact met de verzekeraar van de Renate Leonhardt knoop een makelaar te Hamburg. Zij sturen hem de verzekeringspapieren op. En inderdaad, daar staan 454 kistjes goud... met een totaal gewicht van 17.000 kilo... en een waarde van 47 miljoen mark. Deze ontdekking doet Visser besluiten om een bergingsmaatschappij te beginnen. Een jaar later weet hij ook beslag te leggen op de concessie voor de berging. Zoon Gerrit, die nog steeds hoopt dat het goud ooit bovenkomt... Weet zelfs het adres nog van Knoopoen en Boug. Alterwal 66 zal nu... Het is nu Berenberg en Goslar. Dus. Maar hoe wist zij al die Nederlanders ervan te overtuigen dat het goud erin zat? Iedereen wist het. Iedereen wist alles van de af. Hoe kwam dat? Door aandacht van de media. Er is heel veel aandacht voor de media. Die kranten knipsel zijn genoeg. Dus... De waarheid. 19 juli 1954. Half augustus aanval op Renate Leonard. Trouw. Goudschat in zee? zaankanters op zoek naar kostbare lading. Friese koerier. 20 december 1952. Schat van 75 miljoen rust op de zeebodem. De Telegraaf. 20 augustus 1955. Nog 30.000 gulden nodig voor de Renate Leonard. Haarlem's Dagblad. 4 juni 1955. Duiktoren bijna gereed. Met het geld van de aandeelhouders laat Piet in Zaanstad een installatiebouw... om de schat, die inmiddels onder een 20 meter dikke lage was komen te liggen, op te graven. Kosten? 266.000 gulden. Deze werkput was volstrekt uniek in zijn soort... De duiktoren haalde het Polygoonjournaal van 1954. In Zaandam is kort geleden een 16 meter lange toren geplaatst op de werkput... ...die men wil laten zinken boven het wrak van de Renate Leonard. Een Duits schip dat in 1917 bij Tessel getorpedeerd werd... ...en waarin zich, naar men zegt, een goudschat bevindt. De installatie wordt gebouwd naar een ontwerp van de initiatiefnemer, de heer Visser... ...die het plaatsen van de toren met gespannen aandacht volgde. Via de toren en de werkput zullen duikers in het wrak moeten afdalen... Er zijn mensen die weigeren te geloven aan het succes van de onderneming. Met de 3500 leden van de coöperatieve bergingsvereniging Renate Leonard... die het geld ervoor bijeenbrachten... zijn er met hun voorzitter de heer Visser vast van overtuigd... dat de goudvoorraad die een waarde van 72 miljoen gulden moet hebben... aan de oppervlakte kan worden gebracht. Door het slechte weer heeft men tot dusver van de bergingspoging moeten afzien. In het voorjaar van 1955 hoopt men er nu mee te beginnen... En dan zal blijken of de leden van de coöperatie hun geld kwijt zijn... of dat ze hun aandeel veertigvoudig terugkrijgen. Het wordt dus een spannend wintertje voor deze mensen. De duiktoren werd gebouwd door de geboeders Hogeveen uit Zaandam. Piet Visser kende de firma goed... omdat hij er ooit een enorme fruitpers had laten ontwerpen. Helaas stierf Hogeveen senior onverwacht tijdens de bouw van de duiktoren. waardoor zijn zonen, die alle in de twintig waren, de opdracht verder moesten uitvoeren. Zo werd Jan Hogeveen van school gehaald om de bouw te begeleiden. Ze bouwden de toren af zoals ze dachten dat hun vader het gewild had. Die had niet voor niets voor een duiktoren gekozen, vertelt Jan Hogeveen... die inmiddels ver in de tachtig is. Oorspronkelijk waren ze... Uh, van plan iets voor de tuinbouw te ontwerpen. En dat uh, ging dus niet door, want het kwam aan de orde... Uh, er is ergens goud. Toen moest hij dus ook een oplossing zoeken. Hoe kan ik het boven water krijgen? Want het lag dus in een ontzettend zware stroming. Dat zelfs je verankerd zou liggen en je zou een behoorlijk pijlstok naar beneden laten zakken... die kon de bodem niet raken, want die, voordat hij die de, de bodem raakte... was hij helemaal krom bij een normale uh, doorstroming van water. De dubbelwandige duiktoorn zou in de zomer van 1954 naar het wrak varen... en daar worden afgezonken op de zeebodem. Onder in de duiktoorn hadden de gebroeders duizenden kilo's gebruikte bouten en moeren gestort... Door dit gewicht zouden de toren zich vanzelf in de klei persen, was de gedachte. In de schacht van de duiktoren, die droog bleef... zouden vervolgens mijnwerkers afdalen. Met grote pneumatische slijptollen zouden zij de onderkant van de toren eruit zagen. In de zeebodem eronder zou dan een mijnschacht worden aangelegd... naar de Renate Leonhard en het goud. Toen heeft mijn vader dus uh, het ding bedacht van een soort toren... waarbij het gewicht... ...ontstaan moest op het moment dat je boven de plek was... ...en dan kon je hem vol laten lopen met water, de hele onderkant. Want het is gebaseerd op de fruitpers. He, dus gewoon de uh, krans van onderen, dat dat door de rechtopstaande schotten... ...de bodem afsloot, want klei sluit ook af... En dan kon je in het midden, waar een, een ronde opening was van ongeveer 4 meter, waar je een gat kon maken. En daarin kon je direct naar de, het schip uh, doorstoten als het eronder zou kunnen liggen. Ja, dan krijg je eigenlijk een droge mijnschacht. Daar. Ja. Ja. ja, dus in feite is het droogwerken, als het hele verhaal klopt, droogwerken in het schip concurrerende scheepsbedrijven, aan wie de enorme opdracht van 266.000 gulden voorbij was gegaan, kregen er lucht van dat er oude boutjes en moeren waren gebruikt bij de fabrikage. En deden het voorkomen alsof de hele duiktoerde aan elkaar was geschroefd met deze oude schroeven, terwijl ze louter een functie hadden gehad als countergewicht. Ze kaarten dit aan bij de media en een rel was geboren. Jan is er, 50 jaar na dato, nog steeds verbolgen over. In alle kranten, in, in, ik, ik zie ze nog voor, mooi. Echt waar, zulke kop. Dat is tegenwoordig niet eens meer in zwang. Maar zulke grote. Die waren vijf centimeter groot. De uh, schroeven van enzovoort. Met een uh, nou, aantijgende. Onderschriften. En dat was in niet, niet alleen in uh, de uh, Noord-Hollandse kranten... maar ook van uh, Telegrafen, noem maar op. Het was overal overgenomen. En dat ging dus over het feit dat u schroeven had gebruikt... Om, uh, om, eigenlijk, om, om gewicht te maken. Het feit dat ze wisten dat er... ik weet niet hoeveel tonnen aan Bouten en Moeren uh, gebracht waren... en die plotseling in het schip verdwenen waren... dat ze nou zo is dat schip opgebouwd. Nou ja, dat is natuurlijk een, een hele rare... Uh, technische benadering. En dat, uh, dat klopte dus ook uh, voor geen meter. Maar ze wouden u dus gewoon zwart maken? Ja, dat was de, was de aantijging. Wij hadden geld in ons zak gestoken voor iets wat, uh, wat weggegooid spul was. Het zouden oude schroeven zijn geweest en, ja, uh, en, de, en geen deugelijk materiaal. En, en er werd, werd veel geld voor gevraagd. Zo, zo, zo werd het uh, gesuggereerd hoe kunnen nou een stelletje jonge broekies iets doen... wat uh, bij wijze van spreken voor Olme toen de tijd... En, en nog een paar van die grote uh, scheepsbouwers... Uh, dat uh, ook al als een hele opdracht zouden zien. En uh, dan zouden een paar lummeltjes zullen het doen. Uh, dus er was al een oppositie bijvoorbeeld. <lacht> zo simpel te zeggen. Uh, het, het, het is natuurlijk heel vervelend dat je je moet verdedigen... naar iets wat je weet dat het echt goed gemaakt is... Ja. En, en, en ook voor zijn doel geschikt was, want dat was het ook geweest. Door de slechte pers en de geruchten over de vermeende onveiligheid... lieten de vergunningen van Rijkswaterstaat en de arbeidsinspectie lang op zich wachten. Zo lang dat de duiktoren in de haven van IJmuiden begon te rotten... en het hele avontuur moest worden afgeblazen. De aandeelhoudersvereniging was dus 260.000 gulden kwijt en nog steeds geen steek verder. Algemeen Handelsblad, 15 maart 1955. Kort geding over een goudvissersruzie. Het Vrije Volk, 12 juni 1956. Werkput is drijvende doodskist. Haarlem's Dagblad. 30 juli 1955. De heer Visser dreigt weer met een aanklacht. En krant. Gouddrom van aandeelhouders Renate Leonard lijkt vervlogen. Toren ligt te roesten. Faillissement dreigt. Utrechts Nieuwsblad, 28 februari 1958. Goudvisser, Visser door boze aandeelhouders uit zaal gezet. Nieuwsblad van het Noorden, donderdag 8 januari 1959. Bedrog, oplichterij en kletskoek. Bergingsvereniging Renate Leonard heeft geen geld meer. 20 augustus 1955, Utrecht's Nieuwsblad. Op 19 augustus werd weer een vergadering gehouden. Hoewel, een vergadering kunnen we deze chaos moeilijk noemen. Het had meer weg van een gooi en smijtfilm. De heer Visser, de vroegere voorzitter, werd voor analfabeet uitgemaakt... ...terwijl politieagenten vaak op het punt stonden in te grijpen. Drie personen beklommen tegelijk het spreekgestoelte en de verwarring was compleet. De duiktoren is dus nooit uitgevaren. Door alle tegenslag ontstond er hevige ruzie in de Bergingsvereniging. De ruzie liep op een gegeven moment zo hoog op dat de oprichter Piet Visser werd beschoten en een tijdje zelfs moest onderduiken. Eind jaren 60 wordt de vereniging helemaal opgeheven. In het manuscript beschrijft Visser die toen nog voorzitter was, één van die ruzies. 28 mei 1958. Ik laat een storm zijn uitgaan over de bergingsmaatschappij. Het is nu allemaal egoïsme en eigenbelang dat de klok slaat. Het is nu al zover dat er twee besturen naast elkaar bestaan. Een wettelijk en een clandestien bestuur. Bij de vergadering van heden dinsdag waren we net aan punt 1 van de agenda toegekomen... Koordirigent Kuil, een van de recalcitranten... vergezeld van compagnon Dams tegenkomen het trapje op van het podium... waar de voorzitter zitting had. Kennelijk met de bedoeling de voorzittershamer uit zijn hand te gissen, Gade geslagen door de plusminus 50 leden recalcitranten aanhang. Met de kennelijke bedoeling dan zelf te gaan vergaderen... om zo hun programma af te werken. De Schoppers werden stil in de afwachting wat er gebeuren zou. Geef je dergelijke figuren een tik dat zij van het podium afrollen... Dan staat de hele organisatie als één man op. Hierop werd kennelijk gewacht. Maar dan had men buiten de waard gerekend. Op het moment dat de twee hoofdfiguren het trapje opkwamen... gaf voorzitter een klap met de hamer. Ik sluit de vergadering. Een gemompel ging door de zaal. Hierop had men niet gerekend. De heer Damsteeg pakte daarop de hamer op. Ik zei, de vergadering is gesloten. Kan wel zijn, zei Damsteeg, maar we willen vergaderen, heer Visser. De recalcitranten gingen daarna toch stemmen. Ze waren er ziek van. Het zal wel weer een onwettige vergadering en verkiezing wezen, zegt de heer Damsteeg. Dan begint het toch weer een kort geding, antwoordde ik. Ook voor de direct betrokkenen waren de vergadering een dramatische gebeurtenis, vertelt voormalig buurman Piet Galt. Er was een vergadering in het dorpshuis op Nek... En dat ging er ook nog wel heftig aan toe. En de vrouw van Piet Visser, die hoorde dat allemaal zo'n beetje aan... want die stond in de deuropening van het dorpshuis. En die denkt bij mij van, euh, nou, als het uit de hand loopt, ben ik als eerste weg. Jan Hogeveen kwam een keer naar de vergadering om uitleg te geven over de duiktoren. Het ging hem niet in zijn koude kleren zitten. Ik zat in het midden in de zaal en dan zag ik voor me een, een, een hele rij mensen waar Piet Visser in het midden zat. Maar ik heb hem bij herinnering zelf niets horen zeggen. Uh, ik stond uh, te trillen. Na het faillissement van de bergjesmaatschappij is Piet Visser vertrokken uit de weide wormen net als de rest van de familie. Piet Visser is in 1988 op 86-jarige leeftijd hevig gedesillusioneerd overleden in Alkmaar. Ook van het scheepsvrak blijft steeds minder over, zegt wrakduiker Jaap Ilman. Een schip vergaat twee maal. Hij zingt en dan begint de verdere aftakeling. Dus die Renate Leonaat, als hij hier op de zeebodem ligt, dan is hij vandaag of morgen weg. Maar ja, goed, uh, die boot is de, of die goudstaven ben natuurlijk nooit naar boven gekomen. En ja, waar het geld beleven, uh, beland is, met Joost mag het weten. Ja. Hij is er ook niet door vervolgd of voor oplichting of zo. Nee, hij hebt, de aandeelhouder heb je regelmatig heb je een brief gestuurd van ik ben zover of ik ben zover. U kunt binnenkort verwachten dat u dus... Uh, uh, de krijgt, maar die waar, mensen wachten nog steeds. <laughs> Hij heeft ook nooit meer gewerkt. Een beetje klummelig. Hij heeft er wel wat verkocht, hoor. En het kwam over als een goud, eerlijke man. Vandaar ook de goudzoeker. He? Het is een, uh, een zinkend schip geweest waar niks boven water gekomen is. En het schijnt toch dat er goudstaven in, in zitten. Maar... Ja, dat zeggen ze wel meer, ja. Maar uh, dat is een mysterie eigenlijk. Ja, u hoort een programma van Jan Maarten Durvelst. Gemonteerd met Berrykamer. Wilt u hiervan een cd ontvangen, dan moet u 7,50 euro overmaken op Giro 444-600... ten name van de WPRO in Hilversum onder vermelding van Goudkoorts. Informatie over deze uitzending van OVT en de vele hiervoor... is terug te vinden op onze site www.geschiedenis24.nl. En om te horen wat er nog meer op de site en op het themakanaal Holland Dokter beleven is... hebben we nu internetredacteur Marnix Koolhaas aan de telefoon. Goedemorgen, Marnix. Ja, goedemorgen, Michal. Uh, nou, we hebben onder andere beelden van die uh, Renate Leonard in de jaren 50. Pogingen inderdaad om dat goud terug te vinden. Is uh, enorm veel materieel zoals we hoorden uitgezet. En bitter weinig boven water gekomen. Dat kun je dus ook allemaal zien. Um, verder is het vandaag de open dag naaktrecreatie. En dat is met uh, deze eerste mooie dag zo ongeveer van het seizoen natuurlijk een uh, prachtige dag. We hebben een uh, uitgebreid dossier over de geschiedenis van het uh, naturisme in Nederland... Wat al uh, begint op het uh, Duitse eilandje Sult in de jaren 20... Het is uit Duitsland overkomen een Vrij körpercultuur heette het daar, is uh, in... Uh ja, de naziteit ook op een dubieuze manier misbruikt om het ideale Arische lichaam mee uit te beelden. Maar is uiteindelijk in Nederland in de jaren 60 en 70 vanzelfsprekend geworden. We hebben onder andere een VARA-reportage die al in 1969 werd uitgezonden. En waarin je achter hoge omheidingen de mensen in hun blootje ziet rondlopen. Eerst een in Nederland kwam in Callens Oog. Dus wie dat allemaal nog eens wil gaan aanschouwen, die is vandaag welkom bij Tallo. Uh, Clubs of naastranden. Oh ja, en Theo, Thea. Theo en Thea ja. hebben in 1988 nog een prachtige reportage over het uh, natuurisme gemaakt. met Koos uh, Postema als potloodcenter. Dat komt toen allemaal nog. Ja. Um... Nou, verder hebben we een uitgebreid dossier over 100 jaar stedenfilms. Want in Nederland werd in 1913 door Willy Mullens van Hagenfilm de eerste stedenfilms gemaakt. Hij deed dat op uh, commerciële wijze en heeft er vele, vele tientallen gemaakt. Dus wie de oudste beelden van zijn geboorte of woonstad wil bekijken, kan dat allemaal doen op geschiedenis24.nl. Ja, dat is een lijst, hè, met waar, alle steden en dorpen waar die films gemaakt zijn, toch? Ja, er zijn er meer dan 150 gemaakt, maar die, al die films zijn natuurlijk niet bewaard gebleven. Maar ruim 50 zijn er nog uh, die okay. je allemaal kan bekijken op de website. Marnix Koolhaas, hartelijk dank. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze afleveringen van OVT. Straks na het nieuws de perstribune van Omroep Max met Govert van Brakel... en hij spreekt met Arjan Lok van de EO... en in het tweede uur met Tennisser Martin Verkerk. OVT is er weer volgende week. Een hele prettige zondag en hopelijk tot dan. Dag.